Happend aan een warme kroket uit de pas geïnstalleerde kantine van bureau Warmoestraat kwam de kok in de grote recherchekamer terug. Hij schokte naar het bureau van Fledder. Heb je met de narcotica-brigade gebeld? vroeg hij terwijl hij een vetvrij papiertje in de prullenbak liet glijden. Fledder knikte. Ik heb met hoofdinspecteur Karperhof gesproken. Ik heb hem verteld dat wij het lijk van een Philip de Lent uit het water van de Brouwersgracht hebben gevist en dat zijn vrouw beweert... Dat die Filip de Lent de advocaat was van Peter Gramsma. En? Hoofdinspecteur Karperhof wilde alleen kwijt dat hij Peter Gramsma kende. De kok kneep zijn ogen half dicht. Als leider van een drugsyndicaat? Fledder schudde zijn hoofd. Daar wilde hij niets over zeggen, antwoordde hij geprikkeld. Toen ik Karperhof vroeg of er tegen die Peter Gramsma en zijn drugsbende een onderzoek liep, zei hij van niets te weten. De kok liet zich in zijn stoel zakken. De grijze speurder zette zijn tanden op elkaar. Dat eeuwige geheimzinnige gedoe, siste hij tussen zijn tanden, daar word ik narrig van. Hij keek naar Fledder op, wat zei hoofdinspecteur Karperhof van de vermissing van Donker Corselius, onze viriele officier van justitie. De jonge rechercheur leunde achterover in zijn stoel. Daar moest hij om lachen. Meer niet? Fledder schudde zijn hoofd. Toen ik aandrong, zei hij wat korselig, dat het niet de eerste keer was dat donker Corselius voor een paar dagen spoorloos van de aardbodem was verdwenen. En? Ik zei tegen hoofdinspecteur Karperhof dat ik dat spoorloos verdwijnen niet zo goed begreep. Karperhof werd toen kwaad. Een officier van justitie was volgens hem aan ons nederige politiemensen geen verklaring schuldig omtrent zijn gedrag. Dat hadden wij maar te accepteren. De kok voelde hoe de woede in zijn aderen kroop. Heb je hem verteld, vroeg hij gespannen, dat wij uit de onderwereld signalen hebben ontvangen, dat het leven van donker Corselius in gevaar is, en dat zijn executie wordt verwacht? Fledder knikte. Karperhof was er niet van onder de indruk. Hij zei dat hij vaker van die geluiden had gehoord. Hij was als hoofd van de narcotica-brigade zelf ook diverse malen met de dood bedreigd. Al dat penose gekletst stelde volgens hem niets voor. Stoere Willem... Fledder keek hem niet begrijpend aan. Wie is Stoere Willem? Hoofdinspecteur Karpershof. Willem is zijn voornaam, Fledder glimlachte. Ik heb hoofdinspecteur Karperhof, Stoere Willem, vriendelijk bedankt voor zijn uitgebreide inlichtingen en het gesprek afgebroken. Het was zinloos om het voor te zetten. De kok zuchtte. Uitgebreide inlichtingen, herhaalde hij smalend, noem je dat inlichtingen? Fledder gebaarde verontschuldigend. Mijn dank was ook sarcastisch bedoeld. De kok schudde afkeurend zijn hoofd. Het is bij de Amsterdamse politie het oude liedje, ieder voor zich en God voor ons allen. Van die gespecialiseerde groepen op het hoofdbureau kun je weinig medewerking verwachten. Fledder knikte achterloos. Ik kreeg het idee dat Karperhof bang was dat wij ons met zijn zaken gingen bemoeien. De kok bronde, onzin, riep ik kwaad. Wij hebben een moord en een vermissing onder handen. Ik heb niets met zijn narcoticasaurus te maken, en wil dat ook niet. Fledder keek de grijze speurder fronsend aan. En als achteraf blijkt dat beide zaken verband houden met zijn onderzoek naar die drugsbende, dan kan Karperhoff van mij alle inlichtingen krijgen die hij wenst. Zo simpel is dat. Ik hou er geen hoofdbureau methode op na. De oude rechercheur stond van zijn stoel op en sjokte naar de kapstok. Fledder kwam hem na. Wat heb je in je hoofd? vroeg hij bezorgd. De kok draaide zich half om. Baren. Wat is er met baren? De kok trok zijn gezicht strak. Daar woont Peter Gramsma. Ik ga hem vragen waarom hij zijn advocaat om zeep heeft geholpen. Fledder ranselde de politiegolf over de snelweg. Het restje van de avondspits op de A1 vormde geen beletsel. Met korte tussenpozen kletterde een regenbui tegen de vooruit. Boven het IJsselmeer joegen donkere wolken langs een stralende volle maan. Om het gezicht op het monotone hypnotiserende bewegen van de ruitenwissers te ontwijken, liet de kok zich diep onderuit zakken en schoof zijn oude hoedje tot op de rug van zijn neus. Fledder blikte op opzij. Weet je waar we moeten zijn in Baren? De kok frommelde naar een notitie in het borstzakje van zijn Colbert. Pakte zijn zaklantaren en schoof zijn hoedje terug. Prinses Marie Laan, las hij. Nummer 18. Een imposante villa met een dubbele oprijlaan, een fraaie tuin, waarin een glasheldere vijver vol schitterende waterlelies, bij knooppunt 1 naar de N-221 langs het fraaie kasteel Groeneveld. Fladder grinnikte, je bent goed geïnformeerd, de kok glimlachte. Toen ik het plan kreeg om de bendeleider te bezoeken, heb ik Krees de Lent gebeld om nadere informatie. Ze vertelde me dat zij haar man op weg naar Peter Gramsma, een keer was nagereden en de omgeving van de villa goed had opgenomen. Waarom? De kok schudde zijn hoofd. Daar heb ik niet naar gevraagd. Fledder fronste zijn wenkbrauwen. Breidt ze? De kok borg zijn blaadje met aantekeningen op. Heb jij in haar woning een breiwerkje gezien, reageerde hij. Fledder schudde zijn hoofd. Ik heb er eerlijk gezegd ook niet op gelet. Ik wel. En? Het was er niet. Ze reden een tijdje zwijgend voort. Toen de regen ophield en de ruitenwissers afzette, drukte de kok zich weer omhoog. De jonge rechercheur keek de grijze speurder van terzijde aan. Ken jij die de, de mammon, die Philip de Lent als slaaf diende? De kok lachte vrij uit. De mammon is geen meneer, knippelde hij, maar naar Bijbelse traditie de God van het geld, van het vermogen, het bezit. Volgens Jezus een afgod. Gij kunt niet God dienen, zei hij... En de mammon. Fledder knikte begrijpend. Mevrouw de Lent bedoelde dus te zeggen dat haar man een niets-en-niemand-ontziende geldwolf was. Precies, ik vermoed dat Krees de Lent uit een calvinistisch nest komt. Het is typisch zo'n uitdrukking voor dat milieu, Fledder grinnikte. Ze stak haar haat jegens haar vermoorde man niet onder stoelen of banken. De kok knikte. Het liet inderdaad aan duidelijkheid niets te wensen over. Fledder blikte steels op zij. Ook typerend voor dat milieu? De kok zweeg. Vledder stuurde de golf vanaf de N221 de Prinses Marilaan in en parkeerde de wagen onder een paar eeuwenoude eiken. De beide rechercheurs stapten uit en slenterden in de richting van nummer 18. Voor de oprijlaan bleven ze staan. De kok wees voor zich uit. Christelend heeft destijds goed gekeken. Haar beschrijving was perfect. Ze liepen verder. Het grind van de oprijlaan knarste onder hun voeten. Rechts aan de stijl van een monumentale dubbele toegangsdeur was een kleine, koperen drukbel. Er was geen enkele aanduiding van een naam. De kok belde lang en nadrukkelijk. Het duurde enkele minuten voordat een helft van de dubbele deur werd geopend. In de opening stond een korte, breedgeschouderde man. Hij had een bijna vierkant gezicht met een laag voorhoofd en zwart stoppelig haar. Zijn geelbruin geruite Colbert hing open. Bij zijn linker oksel glansde een pistool in een schouderholster. Vragend trok hij zijn donkere wenkbrauwen op. De grijze speurde lichte beleefd zijn hoedje. Mijn naam is de kok, opende hij vriendelijk. De kok met uh, c o c k Hij duimde opzij, en dat is mijn collega Fledder. Wij zijn rechercheurs van politie uit Amsterdam, bureau Warmoestraat. Hij glimlachte innemend. Bent u Peter Gramsma? vroeg hij met een ondertoon van twijfel. De man schudde zijn hoofd. Dat is mijn baas. Ik had graag even met hem gesproken. Waarover? Uh, dat vertel ik hem liever zelf. De man deed zonder verder iets te zeggen de deur voor hun neus dicht. Na enkele minuten kwam hij terug. Kunnen jullie uh, legitimeren? De kok pakte zijn politie uit de binnenzak van zijn colbert en hield die de man voor. De man keek er even naar en duimde daarna over zijn schouder. —Kom maar in, riep hij opgewekt. De baas heeft al even tijd. Hij wees naar een diepe garderobenis. Je kunt hier je jas en je hoed kwijt. De kok blikte in de nis en schudde zijn hoofd. Ik houd mijn jas aan. Zo lang zal ons onderhoud niet duren. De man grijnsde. Zoals je wilt. Hij ging de beide rechercheurs voor naar een ruim, hoog vertrek met een lambrisering van donker meranti. Schuin voor een open haard met een knapperend houtvuur, zat in een breder fauteuil een wat gezette, enigszins kalende man. De kok schatte hem op achterin de veertig. Hij droeg een donkerbruine kamerjas, afgezet met goudgele koorden. Langzaam kwam hij uit zijn fauteuil overeind en stak zijn rechterhand uit. Ik ben Peter Gramsma. Hij glimlachte wat verlegen. Rechercheur de kok, ik heb altijd gehoopt u nog eens te ontmoeten. De grijze speurder drukte hem de toegestoken hand. Het genoegen is geheel mijnerzijds, reageerde hij ouderwets vormelijk. Peter Gramsma wees uitnodigend naar twee voet thuis bij de haard. Ga zitten, ik neem niet aan dat jullie zijn gekomen om mij te arresteren. De kok nam plaats en schudde traag zijn hoofd. Zo ver zijn we nog niet, sprak hij met een zweem van een glimlach. Wij komen naar aanleiding van de dood van Philip de Lent. Peter Gramsma zuchtte. Ik heb vanavond in de krant gelezen dat jullie hem uit de Brouwersgracht hebben gevist. Dood. De kok knikte. Vermoord. Peter Gramsma keek de oude rechercheur aan. Zijn groene ogen glanste. En nu denkt u dat ik met die moord iets van doen heb? De kok knikte. Exact. Als ik goed ben geïnformeerd, was Weile Filippelent uw adviseur, uw raadsman in juridische aangelegenheden. Peter Gramsma ging weer in zijn fauteuil zitten en strekte zijn benen behagelijk voor zich uit. Philip was mijn advocaat. Hij bereidde mijn verdediging voor, in zaken mijn vermeende relaties met een organisatie die drugs vervaardigt en verspreidt. De kok fijnste verbazing. Verdediging? Is er een onderzoek naar zo'n relatie gaande? Peter Gramsma knikte nadrukkelijk. Een van uw jonge officieren van justitie, de heer Donker Corselius... Meent over voldoende bewijsmateriaal te beschikken. Hij gebaarde breed met zijn beide armen. Waarom zou ik de Lent laten ombrengen? Zijn dood komt mij zeer ongelegen. De kok wreef over zijn brede kin. Door de aard van hun bezigheden, formuleerde hij voorzichtig, beschikken advocaten dikwijls over gegevens, die voor hun feitelijke opdrachtgevers uiterst bezwarend, compromiterend zijn. Peter Gramsma glimlachte feintjes. U bedoelt dat Philip de Lent in een positie verkeerde om mij te chanteren? De kok beet even op zijn onderlip. U weet heel goed wat ik bedoel. Philip de Lent bezat een onverzadigbare honger naar geld. Iemand zei van hem dat hij slaafs de mammon diende. Peter Gramsma schudde zijn hoofd. Ik ken de mammon als mijn broekzak. Niemand krijgt de kans mij te chanteren. De kok keek hem strak aan. Voordien sterft hij? Peter Gramsma kwam uit zijn voertuil overeind. Ik heb u al gezegd, sprak hij vermoeid, dat de dood van Philip de Lent mij zeer ongelegen komt. Ook de kok stond op. Ongelegen? In zaken het gerechtelijk onderzoek naar uw criminele activiteiten? Peter Gramsma maakte een afwerend gebaar. U mag die niet crimineel noemen, de kok grijnste. Uw vermeende betrokkenheid bij dergelijke activiteiten, verbeterde hij. Inderdaad. De kok gebaarde om zich heen. Ik begrijp het niet. U zit hier rustig, heel ontspannen bij een knapperend haardvuur. Bent u niet bang om gearresteerd te worden? Peter Gramsma schudde zijn hoofd. Ik word tijdig gewaarschuwd. De kok wees voor zich uit. Zodat u kunt vluchten? Peter Gramsma liet zijn blik door het vertrek dwalen en strekte zijn handen met gespreide vingers naar het vuur. Onderkomens zoals dit staan ook elders. Ze reden zwijgend naar Amsterdam terug. Het weerbeeld was niet veranderd. Korte, felle regenbuien en jagende wolken aan de hemel. De ruitenwissers van de golf zwiepten heen en weer, en de kok zat diep onderuitgezakt met zijn oude hoedje op de rug van zijn neus. Het was Fledder die het zwijgen verbrak. Ons bezoek aan Baarn leverde niet veel op. De kok gniffelde. —Had jij verwacht? sprak hij met enig sarcasme dat Peter Gramsma onmiddellijk zou bekennen dat hij file talent had laten ombrengen? Vladder schudde zijn hoofd. Dat niet, maar concreet zijn we geen stap verder gekomen. De kok drukte zich iets omhoog. Heb jij in die garderobbenis gekeken? Nee, jij? De kok knikte. Daar hing een donkergroene, wijde damesregenmantel, en daarboven op een plank lag een bijpassend hoedje in de vorm van een zuidwester. Onder de regenmantel stonden twee zwart glimmende laarsjes. Fletter keek hem verbijsterd aan. Annette van het sticht? De kok trok zijn gezicht in een ernstige plooi. De secretaresse van Donker Corcelius